van 9 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Reddingswerkers in Myanmar hebben 10 lichamen uit zee gehaald... na de crash van een militair vliegtuig gisteren. Ook zijn een wiel van het ramptoestel en enkele reddingsvesten uit het water gevist. Het is niet duidelijk of er overlevenden zijn. Gisteren verdween het vliegtuig een half uur na het opstijgen van de radar. De meeste van de 122 inzittenden waren familieleden, onder wie 15 kinderen van militairen die gestationeerd zijn in het zuiden van Myanmar. Over de toedracht van de crash is nog niets bekend. In Groot-Brittannië zijn de stembureaus geopend voor de parlementsverkiezingen. In de peilingen gingen de conservatieven van premier May lange tijd duidelijk aan de leiding... maar de laatste tijd kruipt Labour steeds dichterbij. May schreef de verkiezingen uit om meer steun te krijgen... voor haar onderhandelingen met de EU over de brexit. Het Amerikaanse congreslid dat vorige maand een journalist mishandelde... is diep door het stof gegaan. Hij zegt dat zijn gedrag onprofessioneel en onacceptabel was en belooft 50.000 dollar over te maken aan een organisatie die opkomt voor persvrijheid. Het congreslid viel een journalist van de Britse krant The Guardian aan... toen hij hem vragen stelde over verkiezingen in zijn staat Montana. De Republikein werkte de journalist tegen de grond en sloeg hem. De journalist heeft de excuses geaccepteerd. Cristiano Ronaldo is de best betaalde sporter ter wereld. Volgens het Amerikaanse zakenblad Forbes verdienen de voetballer dit seizoen zo'n 83 miljoen euro. Op de tweede plaats staat basketballer LeBron James met 76 miljoen. En Lionel Messi is met 71 miljoen goed voor de derde plaats. Enige vrouw in de top 100 is tennister Serena Williams. Met 24 miljoen staat ze op de 51ste plaats. Het weer bewolkt en regen. In de loop van de dag wordt het droog en breekt vaker de zon door. Het eerst in het zuiden. Het wordt 20 tot 25 graden. Later vanavond, vannacht en morgenochtend trekken forse buien over het land. Mogelijk met onweer, hagel en windstoten. Dit was het NOS-journaal. Dit Verkeersupdate. Verkeersupdate. is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad staan nu 19 files. De meeste leveren niet meer dan een nou, minuutje of 5 A10 vertraging op. Dit zijn de uitzonderingen. De A1 Amsterdam Amersfoort tussen Blarikum en Bunschoten 10 kilometer. En dat kost je een kwartier. En op de A12 richting Den Haag staat tussen Woerden en Bodegraven 5 kilometer. En er ligt een dode zwaan op de weg. Vertraging is 10 minuten. De A208 van Haarlem naar Velzen tussen Haarlem en de aansluiting met de A22 staat 4 kilometer. De vertraging is hier een half uur.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 Gestolen, geen vals sentiment Uh, hoor ik net, wij zijn twee bij de handen hoor ik, en heel Zandvoort heeft het ook gehoord dat de wethouder Demmers dat even orakelt hier, goed, wij zijn aan het tweede uur begonnen en inderdaad, tegenover ons zit Michel Demmers en Assis van der Veld van het GBZ, en we gaan het hebben over uh, gemeenteraad GBZ, enzovoort. ik hou niet van afkortingen, Gemeentebelangen Zandvoort, ik, heb je de vorige uur daar ook al over horen, uh, ik ja. zal het niet meer doen, nou, mooi, Gemeentebelangen Zandvoort Daarna praten wij met Henk van Stevedink, de griffier in Zandvoort, over de toekomstige raadsleden. Want er is een bijeenkomst geweest, een openbare bijeenkomst van kom eens kijken hoe dat werkt. En we sluiten af met de uh, negentiende wandelvierdaagse. Nou Kijk. vraag ik me nog steeds af of jij meeloopt. Nee, ja, nee, ik zit achter de jurytafel. Ik moet uh, uh, kijken of alles goed verloopt. <lacht> ik ga je geen commentaar op geven. Alles om maar niet hoe hoeven lopen, geloof ik. Ja, bedoel. <lacht> Maar nou, we gaan eerst met uh, Michel Demmers en met Astrid praten. Want ik, uh, ja, uh, natuurlijk hebben we ons goed voorbereid op uh, deze mensen. Allereerst, jullie communicatie is via de sociale media, de website, waardeloos. Zo, uh, dank u. Voor de, de gemeenteraad dan wordt er erg veel gepubliceerd. En dan is de website op 25 oktober 2015 het laatste bericht. Is het dan over... Is er niets meer te melden? Er is een heleboel te melden, maar je moet wel mensen hebben die die website kunnen vullen. Het, jullie zijn niet de enige, hoor. De nee. andere politieke nee, maar partijen, die zo. Werkt Dito, al eenmaal. Ja. Uh, uh, het, en in het begin ben je enthousiast en dan wordt hij gevuld. Maar ja, op een gegeven moment. Uh, er zijn uh, er zijn inderdaad meerdere partijen het die. Uh, Eens na de verkiezing lijkt het wel te stoppen. Ja, en dan gaan we nu richting 2018, en dan bloeit dat weer op. Mag ik wat erover uh, zeggen? Uh, na de verkiezingen hebben wij toch heel lang uh, goed volgehouden om die website te vullen. 25 met, oktober met, 2015. Met uh, actuele zaken, uh, maar onze specialisten uh, uh, die dat allemaal netjes en goed probeert te doen, die kreeg werk in het buitenland onregelmatig, en toen is het van de radar afgegaan. En hij gaat nu zometeen uh, uh, na de zomer gaan we daar weer goed mee in de weer. Is dat moeilijk om daar iemand voor te vinden? Nou, het is een. Uh, wij hebben een website die we niet uh, zomaar eventjes in elkaar knallen. Maar dat is gewoon een goed ding. Mm -hmm. Waar je ook filmpjes kan opzetten en uitleg kan geven. Van en, alle politieke is alleen ja, sociaal zond voor het heel actueel steeds. Maar... Ja, die is heel actueel, maar wij willen ook graag een stukje verdieping erin brengen. En dat kost tijd en dat is heen en weer schrijven. En dat is heen en weer. Uh, elkaar, uh, laten we zeggen, controleren of de, hetgene wat goed is, nou, dat neemt tijd in beslag. Want als wij wat op de website zetten, moeten we er ook met vijf mensen over eens zijn. Dat is duidelijk. Dus dat neemt tijd in beslag. Vijf mensen? Waarom vijf? Nou, dat is uh, het kernkabinet van de uh, gemeente Belangen Zandvoort. Oh. Het, het kernkabinet. Kern Dat zijn mensen. Ja, uh, maar jullie hebben natuurlijk ook een grotere groep. We hebben ook een grotere hoeveel groep. Hoeveel leden bestaat de GBZ? Uh, die we regelmatig, onregelmatig spreken. Dat zijn uh, ongeveer 15 tot 20 mensen. Dat, Dat zijn de leden van? Dat zijn leden. En sympathisanten. Sympathisanten, mooi. Uh, over verkiezingen gesproken. Dat is dus uh, volgend jaar. Maar ik zie daar een heel groot papier liggen. Wat heeft dat met de verkiezingen te maken? Um, nou, Onze mening is dat uh, wij hebben afgesproken... in het laatste coalitieakkoord... dat we moeten, ons moeten concentreren... de focus leggen op de inhoud en de resultaten. En dan vinden wij dat het niet aangaat om... zowat een jaar van tevoren al bezig te zijn... wie er op een lijst moet staan... Hoe je uh, moet winnen in de verkiezingen. Want het gaat er uiteindelijk om wie mag de baas spelen. En dan heb je intern in de politieke partijen ook vaak een wedstrijdje. Mag ik bovenop? Ben ik wel goed genoeg? Mag ik onderop? Nou, dat vinden wij in deze fase waarin de gemeente Zandvoort nu zit... tijdverspilling. En dat lijstje wat ik heb meegenomen... Dan zou ik uh, eigenlijk net zo snel als Matthijs van Nieuwkerk willen opnoemen wat wij nog allemaal te doen hebben voor de verkiezingen. Ik heb dat lijstje gezien en ja? dan zijn we over twee uur nog aan het praten. Goed, uh, dit zijn... Ja, je hebt gelijk dat we nu nog niet over uh, kieslijsten praten, want dat uh, is ook niet onze bedoeling. Daarvoor worden jullie uh, begin volgend jaar uiteraard weer uitgenodigd, want wij begrijpen heus wel dat je daar nog niet mee bezig bent, maar wel met de inhoud van wat je nog wil doen. Dat wil je waarschijnlijk na de verkiezingen afmaken, als het niet af te maken is? Ja, wat willen we dan doen? Hier nou, staat, ik heb hier een lijst wat er allemaal moet gebeuren en wat uh, wij willen dat er gebeurt. En dat is wat het college vindt en de meerderheid van de raad. Maar u moet ook niet uh, onderschatten dat uh, sinds 1 januari de organisatie toch wel veranderd is. Er is een hele, hele managementlaag tussen gekomen. Het gaat vaak zorgvuldiger. Het gaat misschien ook wel beter. Ja, maar, maar het wordt er allemaal niet makkelijker niet zo, van Dit is dit om te halen. Nee, maar dit is de raad. Het gaat nu even om GBZ. Ja, maar GBZ. Het die begint met GBZ. Ja. Die, uh, op, uh, nee, dat is een afkorting. Gemeentebelangen Zandvoort. Ja, dat toch? hebben we. Het. Gemeentebelangen Zandvoort. Nee, ja, we spreken hem één keer uit en daarna mag je weer afkorten. Oh, oké. Okay. Die, die, die, die begint drie jaar geleden met de opmerking. Uh, Trap niet in de val uh, van de ambtelijke fusie. De uitverkoop van Zandvoort. Uh, ja. En nu, Astrid? En nu? Nou, wij zijn er uh, niet ingetrapt. Wij hebben tegengestemd. De VVD heeft ook tegengestemd. Conclusie. 6 tegen, elf voor. De trein is in werking gezet. En Dan kan je niet ik heb geen zelfmoordneigingen. Ik ga niet voor een rijdende trein liggen... als ik weet dat hij niet gaat stoppen. En het is niet alleen uh, dat hier het besluit genomen is... maar Haarlem heeft ook het besluit genomen. Er wordt gezegd dat je nog terug kan... Stel dat er dus negen mensen te vinden zijn, die heb je dan minimaal nodig. Om te zeggen, nee, we doen het toch maar niet. Dan kun je natuurlijk zelf al nagaan dat je dan heel veel schade hebt berokkend. Heel veel geld hebt weggegooid al. En dat je als je ooit weer een samenwerking gaat zoeken... dan wel een fusie moet aangaan, omdat je het bestuurlijk ook niet meer aan kan... Dat je dan eigenlijk bij geen één gemeente hoeft aan te kloppen, want niemand wil jou dan meer. He, want als het eerst ja is en dan nee, ja, dan houdt het op. Ik maar bedoel, het was eerst nee. tegen de richting in Fietsen in de Houtenstraat. Maar er is een raadsbesluit genomen. Een meerderheid heeft gezegd dat het mag. Ja, dan kan ik wel blijven protesteren, maar dat heeft toch geen zin. Dat, is, uh, dat vind ik een goede keuze. Want je, ja, moet, je moet je, standpunten je standpunt dan? Je moet je standpunt hebben. Ik blijf tegen, hoe raar dat klinkt. Ik voorzie namelijk dat wij over enige tijd... geen zelfstandige gemeente meer zullen zijn ook. Alleen, is... het is in werking gezet. En wie is GBZ dan om, om inderdaad op de rails te gaan liggen met z'n drieën? Nee, het, het gaat me steeds om, om jullie standpunten van gemeentebelangen Zandvoort. Niet college standpunt, jullie standpunt. Eh, jullie standpunt over, ik kijk naar nou achter hier, het Watertorenplein. Ja. Mag ik dat weten? Uh, nou, ik geloof dat we daar al uh, vrij snel heel erg helder en open over zijn geweest. Wij vinden inderdaad het, uh, het plan wat door de meesten nu in ene wordt gezegd dat het het niet moet worden. En dat is de witte huisjes met de rode daakjes. Vinden wij toch nog steeds het meest in het oog springend. En nu is er natuurlijk het een en ander naar buiten gekomen. Hè? De lijst uh, die door het college, die meneer naast me... Naar buiten is ja, de, de voor en tegen ons. <laughs> en uh, dit moeten wij dus nog bespreken in de fractie. Ja. Hoe wij daar dan nu weer tegenaan kijken. Ja. Het is wel opvallend dat die andere bureaus allemaal PR-bureaus in de hand hebben genomen... om de meningen te gaan beïnvloeden van de raadsleden. Ik zal je zeggen, ik ervaar dat als zeer hinderlijk. Ik uh, kan geen dag mijn mail openen of ik heb wel een bericht van een van de bureaus om vooral toch voor hun te kiezen. En dat vind ik nog niet zo erg. Maar in die mails worden ook de anderen zwart gemaakt. En dat vind ik, vind ik niet leuk. Ja, dat, is, dat, dat hoort niet. En uh, dat er bureaus ingeschakeld worden... ja, dat is de, de, de tand destijds, <lacht> zou ik maar zeggen. Um, even terug naar het Wadertorenplein uh, met de wethouder. Er is uh, nogal wat commotie bij uh, de ene ontwerper. En de andere twee ontwerper die, uh, ontwerpers die zitten natuurlijk... met hun 22 en 23 punten uh, gebeiteld zou ik maar zeggen. De Biasiplan is eruitgevallen. Ja. En het ene bericht wat ik lees, zegt wij zijn niet geïnformeerd. En het andere bericht zegt de mensen zijn wel geïnformeerd. Wat is de waarheid? Uh, nou, mensen verzinnen vaak zelf hun eigen werkelijkheid en dan maken ze een waarheid van. En ik vind uh, dat ik daar niet moet intreden. Uh, wij hebben een ambtelijke toets gedaan. We hebben alles vrijgegeven. Behalve het geheime gedeelte wat uh, specifiek financiën is. En wat uh, bij openbaarheid de gemeente Zandvoort schade zou kunnen doen. En het is eigenlijk ooit begonnen. Uh, met drie verschillende plannen. En hebben wij gevraagd als gemeente. Uh, aan de bevolking en aan de raadsleden. Wat spreekt u het meeste aan? Meer was het niet. Nou, dat is verwaaid... Uh, uh, tot het uh, proces waar we nu in zitten. Misschien is dat wel beter, maar dan is het niet uh, makkelijker op geworden. Uh, dat komt ook, wat net genoemd is... doordat er heel veel ruis tijdens het, het voorafgaand traject is gegaan. En die ruis, daar kan je van alles van vinden. Maar dat heeft eigenlijk uh, de oorspronkelijke vraag... wat spreekt u het meeste aan... Uh, ...onvergetrokken. Ja, maar. Dus uh, dan heeft het college gezegd... ...nou, we gaan het overnieuw doen op een andere manier. En daar is heel veel tijd. Zeven dagen in de week ben ik daarmee bezig geweest. Om, uh, ook uh, ambtenaren hebben alles uit de kas gehaald... <kijkt> ...om het zo netjes mogelijk te doen. En dit is het dan geworden. De raad kan nu zelf kijken van wat ze ervan vinden... ...en uh, hoe de beoordeling tot stand is gekomen en hoe het proces is gelopen... en ze kunnen ook precies nog nagaan... het afgelopen half jaar... wat ze zelf aan besluiten en beslissingen hebben genomen. En dat uh, kan in lijn zijn. En voor de rest moet het dan uitmaken... He, datgene wat het uitmaakt... dat is toch uh, hoe je tegen die werkelijkheid aankijkt. Neem je als referentiekader de Westerparkstraat... of neem je de hogere gebouwen op de hoge weg. Uh, wat spreek je het meest luister je aan? Luister hier naar een ja, zaak van smaak. of luister je naar heel zondvoort? We eerst naar heel Zandvoort. Hebben we gedaan. Toen uh, naar de omwonenden. En uh, toen naar de specialistische bureaus. Waar ik vertrouwen in moet hebben. Anders waren ze niet specialistisch. Uh, die hun uh, uh, diepergaande toetsen uh, uh, neer hebben gelicht. Goed Over die toets wil ik nog wel even hebben. Het um, puntenaantal die staat in de krant. Hè, 22, 23 en 16. Krijg jij, uh, Astrid, te zien welke punten dat zijn? Die Behalve zijn, die financiële is geheim. daar kan ik me iets bij voorstellen. Ja, nee, die zijn gisteren vrijgegeven. Die zijn gisteren, ja, daarvoor was de ruis uh, over het niet vrijgeven. Maar goed. Ja, maar, kijk, nu kan iedereen dat inzien. Kijk, wij hebben natuurlijk als raad. Uh, naast uh, onze stuurronde of uh, hebben we die controlerende taak. Op basis daarvan zeg je, dan moet ik ook die gegevens in kunnen zien. Ja. Maar aan de andere kant denk ik, je moet dus ook wel het vertrouwen hebben in niet alleen het college maar in de organisatie en al die bureaus die ingehuurd zijn. Ik ben een leek op, op het gebied van bouwkunde. Ja goed, maar nu uh, krijg je als dus, raad één valt af. Het ja. is uh, redelijk schimmig. Er zijn twee partijen die gaan daarover uh, in conclaaf. En ineens is het wel openbaar. Dus ja, nu zou je toch moeten gaan uh, Nee, even kijken. Dan nou moet je goed opletten. Uh, ik, ik let op. Ja, ja goed opletten. Um, uh, we zijn begonnen met wat spreekt u het meest aan als raad en als bevolking. En langzaam en zeker, ook ontstaan door de ruis, mm. is er een uh, soort, f, lijkt op een soort van aanbestedingsprocedure in gang gezet. Het is geen specifieke aanbestedingsprocedure, maar goed, het lijkt erop. Nou, dan moet je gewoon zorgen vanaf het moment van inschrijven, en dat is het uh, moment dat men gevraagd heeft... oké, okay, er ontstaat ruis... Uh, men is het onder elkaar niet eens... we gaan optimaliseren. En vanaf die datum... tot en met de definitieve gunning... en dat is dan eigenlijk... Uh, wanneer de gemeenteraad er een klap op geeft... mag er niks meer gewijzigd worden. Als je dan gaat vragen... als oppositie bijvoorbeeld... wij willen gewoon uh, precies het naadje van de kous weten... en wij willen precies dit en wij willen precies dat... kan duiden maar dat is een aanname, kan duiden op het feit dat wij willen wat wijzigen. Als u dan in dat proces weer zaken gaat wijzigen, zoals dat voor die tijd ook gebeurd is... dan zitten wij als gemeente, maar ook als gemeenschap, zitten we fout. Want zoals u zelf weet, als u in een tijdschrift een puzzel gaat oplossen... Of een prijsvraag staat daar onderop. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden. Ja, dat, dat, nou. vind, ik, dat vind ik te makkelijk. Want dat we, hebben hier, we makkelijk. Hebben, hebben hier met een heel groot plan te maken. Nee, is, waarbij u zelf zegt, we hebben nee. drie uh, plannen gekeken. Nee, is, is en nu nee. wordt er één afgehaald. Dan is het niet meer dan logisch. Ja. En dan haal ik nog niet eens het wet openbaarheid van het bestuur erbij. Dat alle raadsleden alle punten kunnen inzien. Waardoor ja. uh, de een hoger is dan ja. de ander. Nou, dat is, dat, is, dat is mijn stelling. Dat is, ge, dat is gisteren dus vrij. Gegeven ja. waarom de een meer punten heeft en de ander minder punten heeft. Het gevolg is, je krijgt daar weer discussies over. Dat is, je, dat is de angst. Ja, nee, dat is niet de angst. Dat is gewoon dat je uh, een uh, ambtenarenapparaat hebt... en specialistische bureaus, waar ik uh, en wij vertrouwen in hebben... want anders hadden we ze niet ingehuurd. Dat is één. En ten tweede is het zo dat ik vind... Dat je uh, al die, de gegevens die vrijgegeven zijn. Uh, dat je dan door mijn aannames. Hè, vaak uh, wijzigingen tussendoor. krijg je meer problemen als dat ze oplossen. En ten tweede is het zo. Uh, Gemeentebelangensantwoord heeft met collega raadsleden in het verleden. Vaak meegemaakt dat dingen uh, gelekt worden. Die vertrouwelijk of geheim zijn. En uh, door de actie van één bureau, door zaken te noemen in die beoordeling, uh, is daar niet een gelijk speelveld ontstaan qua wetenschap. En andere twee bureaus die hebben ook uh, zaken gedaan waarvan je denkt, dit had eigenlijk geheim of vertrouwelijk moeten blijven. En dan is er maar één keuze om die vertrouwelijkheid of geheimhouding over die gebieden op te heffen. En zo staat het ook beschreven in de brief na de van gisteren. Michiel, wanneer wanne valt het besluit? Wanneer valt de klap? 27 juni, uh, meneer Jouwstra. Oh, dankjewel. je uh, Volgende, Volgende week commissie. Volgende week is een commissie en dan is Tom, de bedankt. kans voor uh, allerlei mensen en belanghebbenden uh, om uh, in te spreken. Uh, en dan hoop ik dat het over de inhoud gaat... en niet over de procedure, de regeltjes en het onderlinge kistbis... en de uh, rol van de oppositiepartijen. Ik kom bij de wat, fractievoorzitter van GBZ. Ja, dan wil ik nog één opmerking maken. Wat Dat mij. Nou hebben, één. Ja, de één, één opmerking. Dat geldt vooral voor de oudere partij. Degene die dus uh, de Watertorenplein als prioriteit heeft neergezet. Wat het niet was, want de VVD had in de vorige periode gezegd... Padhuisplein en Bouwspallen en omgeving. De oudere partij heeft het op de agenda gezet. Met twee wethouders hebben ze het een en ander doorgezet. En dan gaat deze wethouder van de gemeente Belangen Zandvoort... Met zijn fractie en zijn coalitiegenoten proberen dit tot stand te brengen en de twijfel en de angst en de, ja, toch wel soms proberen om spaakjes in wieltjes te steken zegt de oudere partij nou even niet, dat denk ik dat vind ik toch wel heel raar dat, dat, is, een, maar... uh, dat is een stelling die de wethouder ik, aanneemt ik kom bij gemeentebelangen Zandvoort uh, want ik praat nu met de fractievoorzitter Um, je krijgt eerst volgende week commissievergadering. Ja. Ben je gewapend? Op altijd. je mening. Heb hebben al gekozen. Altijd. Nee, ik ben altijd gewapend. Nee, wat ik al, al zei... we je nog beïnvloeden door al die e-mails die je zal gaan krijgen... of nu al krijgt? Uh, ja, ben je beïnvloedbaar? Nou ja, kijk, de e-mails die wij krijgen... Uh, als daar echt zaken in zouden staan... die... Uh, ...dusdanig zwaar wegen dat je een andere keuze zou moeten maken... ...tuurlijk ben je dan beïnvloedbaar. Maar ik moet zeggen, het strijkt me eerder tegen de haren in... ...als ik dus uh, eh, uh, ja, zaken in zo'n e-mail lees... ...die een andere partij ja. benadelen of, of he, gewoon lelijk erover spreken... ...daar hou ik al sowieso niet van, dat moet je niet doen. Wij uh, sluiten het Warentorenplein even af. Ja. Want uh, daar is genoeg discussie over geweest. En de een zegt: we, we gaan naar de verkiezingen toe. Uh, Jullie rege regeren mee hè, tot uh, 2018. Een hele lijst. Wat zou GBZ nu nog willen doen in de komende anderhalf jaar? En daarna, uiteraard, nee. wil je dat door. Oh, drie kwart nee, jaar. Drie kwart jaar, sorry. En daarna wil je natuurlijk door. Uh, ja, in ieder geval, uh, uh, als ik het over het verkiezingsprogramma van GBZ zou willen hebben, dan uh, leidt zich niet al te veel van uh, die verkiezingen hiervoor en de verkiezingen daarvoor, want er is in tien jaar tijd niet zoveel gebeurd. Nou, ja. Nou, nou, er is ja. wel veel gebeurd, maar niet... Uh, We hebben nu... nog maar uh, twee minuten. Overleg je dat ook met de gemeente Haarding? <laughs> uh, dat, uh, dat, uh, dat is een aparte interview met een aparte dag, met een aparte tijd. Uh, dat, ja. ben ik, dat ben ik van u wel gewend. We hebben nog anderhalve minuut. Wat moet er gebeuren? Welstandsnota aanpassen, kaders, verbeterpunten, bestaan, parkeerbeleid, parkeerverordening 2018. Gemeentelijke verkeers- en vervoersplan, bedrijventerrein, centrum, entree, palace, badhuisplein, circuit, nieuw noord... Bensveld, stationsomgeving, boulevard Noord, Strand, Natuur en Duin. Twee nieuwe bestemmingsplannen. Project Bad haalbaarheidsonderzoek. Project Bad Huisplein, vaststellen resultaten. Project Bad uh, bewonersfase, ontwerpfase, et cetera. Zwarte land, Ik, uh... zwarte veld, parkeren, parkeergarage, et cetera, et cetera. En dan hebben we nog uh, uh, alle... Wat mij dwars zit. Al elf jaar geëmmer over fietspaden... die niet aaneengesloten gesloten worden, kunnen worden tot aan en Meer. En dan hebben we voor de lange termijn nog een paar kleine dingen. U heeft nog drie seconden. <laughs> uh, Eén. Dat is uh, Metropool Boulevard, Een nieuw noord. Twee. Dat is belangrijk. Louis Davids' Carré richting Prinsessenweg. Drie. Het Museum. Twee musea. De overkant nieuwe, schuif gaat dicht. Dan kan ik hem even overnemen. Ja, als, uh, ik hoor een heleboel dingen. Amsterdam die, Beach en ja, de ambtelijke samenwerking. Uw, microfoon staat, een dag, uh, uw microfoon staat al een tijdje dicht. En dat hebben we al eerder bij u gepresteerd. Omdat u maar door blijft gaan. En niet luistert nee, u naar de maar, maar, ja, maar, maar ik paar mis de open... inwoners. Ik mis de inwoners. Want je hebt het nu allemaal over stenen en uh, asfalt. Oh, van alles. Maar ik mis... Jullie belangstelling, en ik weet dat die er is, een GBZ, over de inwoners, het welzijn, de ouderen, kinderen, jeugd, ja, noem maar op. We hadden het over zaken die nu al in werking erin. zijn gezet ja. en die we dus beslist af willen maken ja. voordat de verkiezingen er zijn. Een heleboel dingen die uh, Michel opdreunt uh, zijn al in werking, dus daar hoeven we niet meer over uh, te discussiëren. We gaan dat wel zien af... in, jullie, uh, in jullie partijprogramma. Uh, ik wens je veel wijsheid de komende periode, omdat je toch ergens voor zou moeten kiezen. Bedankt voor jullie komst. En als het Dankjewel. zover is, dan zien we elkaar nog een keer. Dankjewel. Dankjewel. Ook bedankt. Niet anders dan bedachten. Wie verwacht er ook dat de anders blijft? Zoals het is, maar nooit hetzelfde aanvoelt.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 ter ook dat man spoor zo groot kan zijn dat het hoger gaat dan bergen en harder dan elkaar Het fijn is dan dromen Ook al gaat het zo De, ja, dit was de gemeentebelangens Antwoord. Maar we hebben nu een heel rustige man tegenover ons zitten. die, eh, die het allemaal beheerst en alles regelt. En dat is Henk van Stevenink. Hij is raadsgriffier. Leg even uit voor de luisteraars. Wat is een raadsgriffier? Goedemorgen, de raadsgriffier is de ambtenaar van de gemeente die de gemeenteraad ondersteunt. Die staat dus in, adviseert. Dienst van de, adviseert, staat in dienst van de gemeente, los van het college, los van de gemeentesecretaris, adviseert, ondersteunt, de vergaderingen begeleidt, de vergaderingen verzorgt, raadsleden die met vragen komen, met ideeën komen, beantwoord Dat doet de raadsgevier. Dat betekent een vertrouwelijke... Uh positie. Ja. Ze komen ook met vragen bij je die nog niet in het openbaar of naar anderen bekend mogen worden gemaakt. Ja, klopt. Dat hoort er standaard bij. Je gaat er om met vertrouwelijke gegevens, met vertrouwelijke vragen, met vertrouwelijke informatie. Dat hoort bij je beroep. Ook als de mensen een probleem hebben, ze kunnen bij jou altijd terecht. Daar ben je voor. Of je belast het zelf op, of je begeleidt naar een ander. Soms is de burgemeester daar ook de juiste figuur voor om zaken verder te begeleiden. Maar jij bent voor de raadsleden. Hoe lang doe je dit werk al? 2002. Ja. Toen is dat, die functie ook pas ontstaan. De gemeenteraad is toen losgekomen van het college. Toen college de wethouders zaten niet meer in de raad. Het dualisme heette dat. Toen is die functie raadsgevier als ondersteuning voor de gemeenteraad gekomen. En kort na die instelling, naar die, ver, uh, naar die verkiezingen van 2002 ben ik raadsgevier in Zandvoort geworden. Dus je doet nu al 15 jaar. Dat kan je wel zeggen. En je gaat nog even door? Een aantal jaren. Een aantal zolang, je jaren. Je, zolang je naar je zin hebt moet je het doen toch? En je dus, gaat niet over naar de gemeente Haarlem toe? Ik ga niet over naar de gemeente Haarlem, de Griffie... En de griffie medewerkers en de gemeentesecretaris blijven als enige in dienst van de gemeente Zandvoort. Uh, de... Kunnen ook de inwoners naar jou toe komen met vragen? Ja, uiteraard. Als men wil inspreken in een vergadering kan dat. Als men inbreng wil hebben in de raad. Als men een burgerinitiatief heeft. Dat kan ook, dat is ingesteld deze raadsperiode. Alles kunnen wij doen om de vragen, opmerkingen van de bevolking... naar de raad te geleiden. En wij helpen de bevolking erbij, de mensen erbij... om de juiste weg te kiezen. Want soms heeft, heeft, heeft men een probleem... of met een zaak waar de raad niet over gaat. Ja, dan is het een illusie om te zeggen... ga naar de raad... Die kan er niks aan doen. Kan je beter naar het college of misschien een andere partij. Dus wij zijn ook wel een vraagbaak voor de bevolking bij dit soort aangelegenheden. En, en hoe kunnen ze jou dan bereiken? Afspraak maken? Afspraak maken, bellen, griffie@.nl Bij de Bali. Nl, bij de Bali. Uh, telefonisch per mail, alles kan. Geweldig. Ja, we gaan het uh, ook een stukje ja. hebben over... Uh, open, ...richting verkiezingen. Want er is kort geleden een, een, een open avond geweest, laat ik het zo noemen. Ja. Waarin mensen van inwoners van Zandvoort eens een keer konden kijken... ...hoe zit dat nou, uh, dat raadswerk? En is het wat voor mij of is het niks? Uh, hoe was de opkomst op die avond? Die avond was de opkomst goed. We hadden al een eerdere avond gehad waarbij we mensen hadden uitgenodigd... ...om eens een raadsvergadering mee te maken. Te kijken vanaf de tribune hoe dat ging en na afloop met elkaar met de burgemeester erbij te bespreken... wat men van zo'n vergadering vond. Want het is altijd toch wel iets bijzonders, een raadsvergadering. Die tweede avond was de opkomst zeer goed. Er waren mensen bij die wij helemaal niet kenden uit het politieke circuit... maar we hadden ook de politieke partijen uitgenodigd en gemeld... let op, wij gaan dit organiseren. Misschien is dat iets voor jullie... om toch een contact te leggen met mensen die geïnteresseerd zijn. Sommige partijen kwamen al met kandidaten. Die hadden gezegd, kom er eens naartoe. Dat was een erg leuke avond. Even terug naar de eerste avond. Die uh, discussie over hoe was het? Ja. Wat vond men ervan? Ja, dat is een nabespreking geweest... Die ik, waarvan ik niet alles letterlijk zal gaan citeren. Dat maar, het ook niet, maar het, het algemene <laughs> indruk. Nee, de indruk was uh, dat het soms voor de raad lastig was... om het idee van samenwerking, wat wel met de mond beleden werd... ook in de praktijk te brengen. Dat het soms uh, over de hoofden van de tribune ging... over zaken die men niet helemaal kon volgen. En dat, dat als je echt niet in de materie zat... Ja, dat je het eigenlijk niet makkelijk kon oppakken, zo'n vergadering. Je moest eigenlijk al de geschiedenis van een onderwerp kennen. Het ging over mobiliteit en andere dingen. Ja. Om te kunnen insteken in waar de raad al verder ging. Dus ja, het, het is lastig als je er niet in zit om dan zomaar mee te gaan doen. maar Ik denk, ik denk dat het ook lastig is voor, voor iedereen die daar gaat zitten. Je ja, kom, ik, sommige ik mensen heb... komen voor een onderwerp en ja. zijn ingelezen. Nee, dat lukt het wel. Ik, ik, ik heb een ja. klein beetje ervaring, geloof ik, in die, in die business. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat als je niet zo die ervaring hebt... En je wordt zo voor de leven gegooid dat het moeilijk is. Ja, dat klopt. Uh, daarom is het motto eigenlijk, ga dat volgen, ga dat kijken, kom erbij. Uh, we zenden ook uit via uh, beelden tegenwoordig. Uh, het, het lukt tegenwoordig, dat is even een startprobleem. Maar we hebben een redelijke uitzending op het moment. We hebben uh, uh, ook nog mogelijkheid om een soort opstap positie te krijgen in de vorm van de buitengewoon raadlidmaatschap. Je bent raadslid, dan word je ja. gekozen, zit je in de raad. Buitengewone raadsleden zijn mensen die op de kandidatenlijst hebben gestaan en in onze raadscommissies kunnen meedraaien. Dan ben je niet meteen zo verantwoordelijk als een raadslid. Maar je kan je wel uh, inlezen in, in de materie, je kunt gaan meedoen, je kunt ervaring opdoen. En veel fracties maken er ook gebruik van. om <coughs> Mensen die voor het eerst gaan meedoen, eerst een buitengewoon raadlidmaatschap te geven. Maar dan zijn we al een stapje verder. Ja. Want dan, nu krijgt u de tweede avond die geweest is. Ja. Mensen konden uh, met elkaar praten over hoe het nou is. Ja. is. Is dat door jullie begeleid? Ja. De fractievoorzitters van de huidige fracties hebben gezegd, nou de gemeente heeft daar ook wel een functie in. Het is natuurlijk ook iets van de politieke partijen om de kandidaten uiteindelijk op lijst te zetten, om ze te trainen, te begeleiden. Maar de gemeente kan de praktijk leveren. Dus hebben wij ook een aantal onderwerpen zomaar eens bij de kop gepakt... om te laten zien, hoe, hoe gaat dat nu? Als een raadslid aangesproken wordt door iemand op straat... hoe ga je daarmee om? Ga je er zelf mee aan de slag? Ga je beloften doen? Zorg je dat het een stap verder wordt begeleid? En daarover na te denken was al een hele stap... want iedereen heeft er toch een bepaalde uh, insteek in. Daarnaast hebben we gesproken over... wat voor belasting geeft dat raadslidmaatschap? Hoeveel uren, hoeveel tijd moet je erin steken? Lukt dat allemaal goed naast je reguliere werk als je dat hebt? En wat doe je mee? Zaken als belangen spelen... Die, ja, die jou een beetje raken. Het integriteitskwestie. Zorg je dan dat je afstand daarvan houdt? Hoe doe je dat? Dat was echt heel aardig. Hè? En dan nog een nabespreking in de kantine... om elkaar verder nog te ontmoeten. Nee, over die uren bijvoorbeeld. Hè? Hoeveel uren moet... Een raadslid ja, insteken voor een weekvergadering? Voor een vergadering? Nou, doe maar, maar, doe maar, maar, maar, maar een doe week. Maar. Nou, dat is heel uh, verschillend. Uh, het is raar genoeg zeggen, als je een grote fractie hebt, een redelijk grote fractie, kan je taken verdelen. Maar dan moet je dat ook weer met elkaar bespreken. Fractie overleggen, achterban. Heb je een kleine fractie, moet je het sowieso in je eentje ja. doen. Heb je misschien een paar mensen met wie je kan overleggen. En dan moet je er misschien voor kiezen om niet alles intensief te bekijken. Maar te, te kiezen wat je, wat je belangrijk vindt. Er zijn wel gemiddelden genoemd, ook landelijk, van, van tien uur per week. Daar rek je het niet mee. Daar ik de ervaring naast mij. zou je best eens in sommige weken tekort aan hebben. Maar als je het over de gemiddelde neemt met de vakantieweken erbij... kom je er misschien toch wel op uit. Maar er zijn zeker weken. Wij gaan volgende week drie vergaderingen, vergaderavonden in. Ja. De fracties hebben waarschijnlijk deze week al vooroverleg gehad. Ja. We hebben misschien ook mailcontact met elkaar. Er zijn nogal wat onderwerpen die op de agenda staan. En, dus dit zijn heel intensieve weken. Maar er zijn ook het lezen van de stukken. Daar ben je ja. ook heel veel tijd mee bezig. Dat klopt. Dat die dat rapporten klopt. worden steeds dikker. Wat weet ik mensen daarvan dat, dat je dat zou vertelde, ja, van uh, ja, je dus moet er toch wel uh, die in die tijd insteken, dat mensen ja. kom omvang binnen, en dan eens het verteld dat ik uh, tien tot meer uren moet gaan besteden aan, uh, aan, aan raadswerk. Ja, je, je moet er ook bewust voor kiezen, het, het, het, het kan voldoening geven, het werk, maar je moet er wel ook je inzet voor tonen. Uh, je hebt een vergaderschema, dat ziet er prachtig uit, dan denk je van nou, dat is aardig, maar dan komt er nog een extra bijeenkomst, en nog een informatiebijeenkomst, en organisaties als de KEI of de politie willen ook laten zien wat ze worden nou, gebeten. Maar lost er dan ook de kiezers, die willen je ook spreken. De kiezers, die heb je ook, je hebt dus je, achterban, je hebt je ledenvergaderingen. Ja. Je hebt contact met, met burgers die op jou gekozen hebben. Of met zaken ja. voor je komen. Dus je bent eigenlijk ook wel er mee bezig. Zonder dat het echt direct in uren te benoemen is. Ja, uh, het, het is, het is uh, nog geen dagtaak. Maar het is wel een, uh, elke dag ben ik mee bezig. Je, bent er, uh, zeker, je kunt er elke dag mee bezig zijn. Dat klopt helemaal. Okay. Op die avond zijn later binnengekomen. Uh, de fractievoorzitters waren Hadden zij ook uit hun eigen club mensen meegenomen? Ja, we hadden een vrij grote delegatie van GroenLinks. Niet in de raad vertegenwoordigd op dit moment. Maar, maar ken wel, ik, wel de, bezig zit het te heroprichten. Het ja. en dat was een vrij grote groep. Er waren ook mensen die nog geen idee hadden bij welke partij ze zich zouden aansluiten. Anderen waren al wat meer, hadden zich al wat meer georiënteerd. Hadden al andere avonden bezocht. Misschien al contacten gelegd met partijen. Maar het viel vooral op dat GroenLinks met een vrij grote delegatie kwam. Ja, dat is een, een, een partij in oprichting. Tenminste, de partij bestaat al, maar een fractie in oprichting. Ja. Uh, heb je daar veel werk aan, aan fracties in oprichting? Nou, je zorgt sowieso dat in de aanloop van de verkiezingen iedereen uh, bij jou terecht kan om voor alle vragen ook maar. Het officiële verkiezingswerk, het registratie, et cetera, hoort bij de afwetting Burgerzaken. Zo is dat dan gesplitst. Maar dat zou met de overgang naar Haarlem ook wel eens een belangrijk deel bij ons komen. Want na december, als de Haarlemmers, uh, als al mijn collega's Haarlemmers zijn geworden. en de, de aanloop naar de verkiezingen toch doorgaan, zal de Griffie waarschijnlijk toch wel een belangrijke vraagbaak zijn. Ja, we, je weet hoe het werkt: hè? er is een kieswet, er is een gemeentewet. Mm. Er zijn allemaal formele stappen die je moet doorlopen. Als je geen partij nog bent en je hebt ook geen landelijke partij achter je... dan moet je een partij oprichten. Er zijn allemaal speciale eisen voor, registratie, inschrijving, et cetera. Nou, die interesse is er misschien wel bij sommigen. Dus dat begeleiden wij zoveel als zo goed dat gaat. Ja, dat te verwachten. Maar nieuwe... dat wordt ook door de landelijke partij wordt dat aangegeven. Als, je moet, voor die datum moet je dat ja, doen en voor die ja. datum dat doen. Landelijke partijen hebben heel uitgebreide planningen en ja, schema's. Precies. Die zijn nu al bezig. Eh, maar ben je een lokale partij, dan kan je dat zelf ja. invullen. En wil je een lokale partij oprichten, dan heb je nog een paar stappen te zetten eerst. Maar je ziet dat de landelijke partijen, dan werkt dat allemaal netjes door... die hebben dat al keurig in schema gezet. En die zijn waarschijnlijk achter de schermen al lang bezig... met kandidaten, met verkiezingsprogramma's, en links, et cetera. GroenLinks uh, uh, heeft natuurlijk nog Kees van Deurs in de achterban zitten... Die, uh, die was erbij. Die ja. niet in de fractie zit, maar omdat het... Uh, de, de, eigenlijk uitgestapt is uiteraard. Ja. En nu uh, kan hij dat ondersteunen. PVV zal er waarschijnlijk ook aankomen? Er is interesse getoond. Uh, meneer heeft zich gemeld bij ons. Er is al een gesprek geweest. Uh, er is ook geweest. Uh, die was ook bij een van de eerste bijeenkomsten. En daar werd gezegd... hebben wij voldoende kandidaten... dan gaan wij die stap ook maken. De tweede avond. Iedereen kon uh, luisteren en zien... En, en, en zeggen en denken wat hij ervan vond. Als je naar die tweede avond kijkt... Hoe is het gevoel? Was het positief? Of zijn er echt mensen geschrokken van nou, uh, dat is niks voor nee, mij? Nee, ik, ik, ik, ik vond het een hele leuke avond. Er werd enthousiast meegedaan. Er, er werden ook onderwerpen behandeld onder leiding van zittende raadsleden of voormalige raadsleden. En er kwam van alles uit, uit los. Uh, ja, ik had het idee dat men enthousiast was. En dat er men, echt aan een bodem niet, ligt voor, uh, voor een volg. Men is niet geschrokken over de ruzies en, en de, de, <laughs> uh, van de afgelopen jaren... Uh, Nee, dat kwam in ieder geval niet naar buiten. Ik weet niet of men er al erg veel van weet... of dat men veel inzicht daarin heeft... of wat de achtergronden zijn, zo er sprake is van ruzies... want het gaat gewoon ook om zakelijke debatten in de raad... en een toonzetting uiteraard. Maar men heeft zich in ieder geval daar niet te laten afschrikken... voor zover ik dat gehoord heb. Keurig. Eh, de mensen die kwamen... Eh, praten we dan nou ook over verjonging? Want... Ja... Eh, eh, het, het, het grijsgehalte is soms groot dat, dat is eenmaal zo het zijn er vaak ook mensen vrijgesteld zeggen we dan maar die de ruimte hebben om het raadswerk te doen en dat is ook in zandvoort het geval maar ik zie wel wat jonge mensen komen ook in deze periode zijn er jonge mensen in de raad gekomen ja. het is alleen maar toe te juichen dat is zeker positief ten slotte 20 juni ga je het ja. nog een keer doen ja, klopt. We moeten de lokaliteit nog vinden. Uh, misschien wel buiten het raadhuis. Maar we willen ook vooral dan de politieke partijen uitnodigen om erbij aanwezig te zijn. Om te laten zien wat ze zijn. Om contact te leggen. Geïnteresseerden misschien verder te geleiden. Want na de zomer is het aan de politieke partijen om de kandidatenlijsten op te stellen. Nou, we, we weten een heleboel meer. En uh, nog steeds, als Zandvoorters interesse hebben, kunnen ze 20 juni uh, bij jullie terecht. Ja. Locatie wordt uiteraard in de Zandvoortskrant uh, uitgebreid het. op de website, et cetera. Het is een mooie baan. Ik vind het een prachtige baan. Ja. Oké, okay, Henk, bedankt voor je komst. Graag gedaan. Dankjewel. Het over het, uh, het wandelen de, voor de 19e jaar. Het fenomeen: 19 jaar wandelen. Ja. Vier avonden lang. Mag je ja. kiezen? Mag je er één missen? Nee, je moet elke avond komen. Dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag. En het is volgende week, Ben. En het is steeds vertrek vanaf het Rode Kruisgebouw aan uh, Nicolaas Beetslaan. En uh, de vrijdag vertrekken vanaf het Kerkplein. Nou, je bent klaar, mevrouw Misebeek? Ja, dat klopt helemaal. Pieter, goeiemorgen. Nou ja, Pieter, ik ben heel blij. Maar ja, goed, Pieter weet natuurlijk van alles, hè. En uh, onze uh, vrijwilliger natuurlijk voor de wandelsvierdaagse fietsvierdaagse. Nou, Wat gaat er precies gebeuren? Nou, we gaan dus weer wandelen. En wij starten dinsdag vanaf het Rooie Kruis inderdaad. En dat doen we inderdaad drie avonden lang. De dinsdag, de woensdag Even en de, de donderdag. Om hoe laat vertrekken ze dan? Ze vertrekken om half zeven. Het heeft geen zin om een uur van tevoren in de rij te gaan staan? Nee, dat heeft geen zin. Wil je toch iets eerder komen omdat je nog geen kaart hebt? Dan kom dan wel eerder. Dan zorgen wij dat de kaart in ieder geval al geschreven wordt. Dat wordt even apart gedaan. Maar het is natuurlijk veel slimmer om nu vandaag of morgen bij een kaart bij de Bruna te kopen. Is ook goedkoper. Is ook een euro goedkoper. Je dus moet Want... dus een inschrijfkaart hebben. Die kan bij de Bruna gehaald worden. Maar ook als ik geen tijd. heb. Heb maandagavond, dinsdagavond? Nou, we zeggen eigenlijk liever niet, want het is natuurlijk druk ja. en uh, het is gewoon handiger om vandaag gewoon naar de Bruna te gaan of even langs te gaan uh, bij mij thuis. Maar liever dat is dan nadat de Bruna gesloten is, want dan ligt je kaart klaar. Je startkaart. En anders moet je gewoon wat langer wachten. Oké, okay, nou, je was in, uh, in je betoog bezig over de avonden. Tot jouw uh, vrijwilliger uh, je onderbrak. Ga rustig verder met uh, de start bij het Rode Kruis. Nou, de start is uh, zoals jullie wel bekend: het, het Rode Kruisgebouw, het EHBO. Het zit op de Nikolaas Beetslaan 14. Nou, de meeste mensen weten dat wel. De laatste avond vertrekken wij gewoon weer vanaf van Oudspieter, Kerkplein. Gezellig. En daar nou starten we dan uh, iets eerder. Vertrekkerkplein is ook terugkomstkerkplein, toch? Vrijdag? Ja. Klopt. En staat Pieter daar uh, de boel te regelen? Of steek je die ergens in de duin neer? Ik, ik, ik ga medailles overhandigen. En het is de, voor de 5 kilometer en de 10 kilometer. Er zijn dus twee afstanden. Er zijn twee afstanden, de vijf kilometer die start gewoon iets op normale tijd en de tien kilometer start eerder, dus gelijk avond. op vrijdagavond, dat is en, inderdaad uh, alleen vrijdagavond. Door de week start iedereen gewoon om half zeven? Precies. Tot hoe laat mag je starten? Nou ja, je mag ze starten gewoon vanaf een uur of acht, maar we hebben liever, ze, ze liever uh, rond die tijd half zeven, zeven uur en dat uh, ook iedereen weer een beetje op tijd binnen is. Hè. We hopen gewoon dat ze om negen uur toch allemaal weer uh, binnen zijn. Hou oh, je ja, dat? Uh, 10 kilometer in die tijd? Nou, de flinke wandelaars die, ja. die halen dat wel door. Maar uh, net zoals uh, ieder jaar, we wachten natuurlijk dat iedere deelnemer binnen is. Een soort uh, bezemfiets. Ja, nou, alles wordt die, gecontroleerd. Uh, het is zoeken Die... af en toe. Dan komt iemand niet binnen. En dan ben je hem kwijt. Dan ben je hem kwijt. Dan moet je, dan je met moet de auto moet je de duinen in om te gaan zoeken. De fiets. Of met de fiets. En dan wordt vervolgens... Want wil ook telefoonnummers hebben, dan bellen we op. En dus ook, oh, ik ben al lang thuis, maar ik ben vergeten om af te melden. Ja, dat is een beetje, uh, ja, dat gebeurt ook uh, wel eens ja. helaas. Of dat iemand niet zo lekker is, dan nou, ga toch maar naar huis. Maar geef het in ieder geval door aan de organisatie. Als je toch van de route uh, toch af eerder afwijkt of naar huis toe gaat, meld dat. Zijn er nog uh, leuke dingen onderweg? Nou, onderweg, we gaan gewoon routes. Ja, ook dat Pieter. De honden gaan ook weer gezellig mee wandelen. We hebben hele leuke routes gewoon door, en, uh, door Zandvoort. En ook straten die je dus natuurlijk helemaal niet kent. Hè, als je nog nooit meegedaan hebt. Maar Ben, even over de routes. Ja. Voordat ik iets vergeet. Volgens mij heb jij een belofte vorig jaar gemaakt. Dat je dit jaar mee zou doen. Ja. En die belofte die gaan we natuurlijk ja. wel nu ah. incasseren. Hè. Ik, uh, ik moet daarna ja. naar kijken. Maar ik denk dat ik het teleur moet stellen. Dus... Nou, dat dus vind ik toch en, een beetje een dan, tegenvallen. Dan, laten, want jaren dan. geleden. Han, Han van Leeuwen, ons raadslid. Die heeft het overgezegd met de zwem. Die is die belofte helemaal nagekomen. Vijf, heeft vrouw, vier dagen heeft hij geswommen. We gaan het erover hebben. Oké, okay, dat was even uh, Maar met tussendoor. leuke dingen onderweg bedoel ik eigenlijk. Dat snap ik. Uh, sp sponsoring uh, voor leuke ja, dingen. Ja, sponsoring. We zijn weer... De, nee, nee, absoluut niet. Want uh, zonder onze sponsors. He, we zijn ze weer hartstikke blij. We hebben weer een appeltje onderweg. En nog iets lekkers. En uh, de andere lekkere dingen vertellen wij nog niet. Want uh, het is wel... Ja, het is weer... Uh, we maar zijn we, we, we zijn weer hartstikke blij. Wie zijn je sponsors? Uh, nou, de grote supermarkten. Laat ik het daar maar even houden. Want uh, ik weet niet of ik iedereen mag noemen. We zijn ze weer hartstikke blij. Uh, zeker. En uh, de Shell die ga ik wel noemen. Ah, trouwens. Het, is, <laughs> het maakt toch niet uit. Ze nee. vinden het goed. We zijn weer hartstikke blij met Albert Heijn. De Dekenmark, Dirk van den Broek. En Centerparks. Park's. En uh, de HEMA. Dus daar zijn we hartstikke blij mee. De grote bedrijven van Zandvoort doen dus, uh, in ieder geval de grote, zijn ook kleine bedrijven die meedoen. Uh, dat, die, die doen we voor de fietsvierdagse. Dus dat zijn oh, we ook de weer. De die bewaar ik nog even. Dus uh, ja, dat is ook al uh, helemaal rond. Fietsvierdagse, ook uh, die ondernemers. Uh, maar dat komt de volgende wanneer, keer met fietsen. De fietsvierdagse is de 27e tot de 30e. Juni. Juni. Oh, oké. En ook dat is de start van uh, Afdrooienkruis. Zwemvierdagse? Nee, helaas. Uh, ondanks dat er wel uh, verschillende mensen het heel graag willen. We zijn daar toen een tijd mee gestopt door echt uh, een terugloop van uh, deelnemers. En de kosten, dat, uh, ja, dat werd groot ten opzichte van de deelnemers. Dus ja, we hebben het er nog wel eens over. En ik moet ook naar mijn groep vrijwilligers kijken of die dat ook nog... Uh, Trekken. Ja, want een van jouw vrijwilligers zit hier uh, naast mij, meneer Joustra. En die heeft natuurlijk ook al druk met allerlei uh, bezigheden, verkeersregelaar. Uh Medailles uitdelen en, enzovoort enzovoort. Hoe groot is de groep die aan, aan jullie hangt? Onze groep is er nou rond de 30 uh, personen. Dat is heel ja. wat. Ja, dat is heel wat. Want ja, niet iedereen kan iedere avond. En, uh, en we zijn met iedereen blij. Ook al kom je één of twee avonden helpen. We hebben natuurlijk een vaste kern die er gewoon de hele week er is. En uh, daar zijn we gewoon ook heel blij. Wat maar wat wel nieuw is, dat wil ik toch wel ja? even zeggen. Het wordt een hele andere medaille. Oei. Het is, ja... Het is misschien voor sommigen van oh, is het een verandering. Maar ze zijn prachtig. We hebben ze binnengekregen van de week. Het wordt weer een verrassing. Het is echt een verrassing. Ze zijn echt heel mooi. Ik kan niet anders zeggen. En tot slot ben nog één, ja. uh, want we hebben net gezegd honden. Ja, honden. Uh, ja daar wil ik dan het dan wel even over hebben inderdaad. Belangrijk, ja. Heel belangrijk, want uh, we zijn met Eugenie natuurlijk van... Doby. Uh, Doby, hartstikke blij weer. Die is met alles weer uh, bezig om dat weer hartstikke leuk te maken. Dus wil je zelf eigenlijk niet wandelen, maar de hond wil wel wandelen. Dan wandel je gewoon gezellig met de hond mee. De honden mogen meewandelen er is dan de, er is alles allemaal lekkere dingen voor uw honden onderweg. In plaats van appel krijg je een hondenbrokje. Nou, meerdere. Meerdere. Goed. Ja, dat is en dat leuk de inschrijving kan je dus bij Dobi doen. Oh, dus met je hond schrijf je in bij Dobi. En voor jezelf schrijf je in ook. bij de Bruna. Maar je mag zowel eigenlijk bij Bruna als bij Dobie. Okay. Dat maakt niet uit, maar kom je toevallig bij Dolby, kan je het daar ook doen. Oké, okay, dus de inschrijving is nog steeds geopend. En liefst koop van tevoren je kaart. Omdat uh, anders het te druk wordt op dinsdagavond bij het Rode Kruisgebouw. Het is 5 euro bij voorinschrijving. Iedereen is welkom. En ja, ik weet genoeg. Ja, helaas is het dan wel een euro duurder. Oh ja. als je het, uh, dinsdag een euro bij dinsdag, duurder. Bij dinsdag doet, ja. Ik wens je heel veel plezier met uh, de Vierdaagse. We kunnen nog een paar punten van de agenda doen, Pieter, denk ik. Ja, uh, pak er even een paar die, die toch wel uh, van belang zijn. Even het beginnen. Angie bedankt. Ik zie je bent. Dinsdag, half zeven ga je starten. Goed, dit weekend hebben we de Pinkster Races. Uh, dan hebben we morgen Zandvoort live bij Brussel en Mango's. Maandag Amazing Monday bij Ayuma vanaf 6 uur. Dat hebben we net gezegd, de wandelvierdaagse volgende week. Dan vrijdag hebben we ook de Theo Hilberts vismaaltijd op het Gashuisplein. Dan gaan we van 9 tot 11 juni naar de DNRT Racing Days op het circuit Zandvoort. Op 10 juni hebben we de Strand Brits Drive langs 8 strandpaviljoens. Altijd leuk. Maar je moet je wel inschrijven, maar het is al volgeboekt. 11 juni volgende week hebben we de zomermarkt. met 300 kramen in het centrum van Zandvoort. van 10 tot 6 uur. Ja, en op 12 juni dan begint de festival Thema Hollandse meesters. Dat is weer een, uh, een volle agenda. En uh, zoek wat uit wat je leuk vindt. En ga daar gezellig heen. Bijvoorbeeld morgen naar het Zandvoort Museum. Wij zijn aan het einde van deze. Uh, morgen uitzending. Ik bedank Thomas de Jong en Leo Miesbeek voor de techniek. Gerry Rutte bedankt voor koffie en eindredactie. Geert van Kuik ook bedankt. Pieter Juistra, het was weer eens gezellig om met jou te presenteren. En ja, zeer ik bedankt. Ik en bovenal, ik bedank weer Hotel Hoogland voor de gastvrijheid en de koffie, thee en water. Floris, het was weer top. Dankjewel. Dames en heren luisteraars, prettig weekend en tot de volgende week. Prettig weekend.